Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijk deel van de A12 is vanaf nu dicht. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Oude Rijn bij Utrecht richting Den Haag tot aan Nieuwerbrug. De komende negen dagen gaat Rijkswaterstaat daar aan de slag met de weg. Nou, eerst gaat uh, heel veel asfalt eraf, omdat het gewoon op is. En er zit ook uh, flinke gaten in, dat is ook de reden waarom we het nu doen. En dan wordt alles keurig weggevreesd en uh, ja, wordt er een, uh, een hele grote een nieuwe asfaltlaag opgelegd... Zodat ...dat we voor de winter een, een veilige weg hebben. Vooral transportbedrijven zijn niet blij met de werkzaamheden. Door de sluiting moeten vrachtwagenchauffeurs nu veel extra kilometers maken. Volgende week donderdag om 5 uur ochtends gaat de A12 weer open. In de Haagse wijk Duindorp mogen ze aan het eind van het jaar weer een vreugdevuur maken. De afgelopen twee jaar was dat verboden nadat het misging en Scheveningen werd bedolven onder een vonkenregen. Voor het vreugdevuur gelden nu wel strenge regels. Zo mag de brandstapel maximaal 10 meter hoog zijn. In Den Haag is vanmiddag een winkel van de Zeeman overvallen. Een medewerker achter de kassa werd door een man met een steekwapen bedreigd. De dader wilde geld. Of hij dat heeft gekregen, wil de politie niet zeggen. Er is nog niemand opgepakt. Inwoners van Berlijn vinden dat de overheid huizen af moet pakken van grote vastgoedbedrijven. Ook in Berlijn worden de huren steeds hoger en er zijn felle protesten tegen de woningnood. Dit weekend werd een referendum gehouden over onteigening van vastgoedbeleggers. Voorstanders zijn blij met hun overwinning.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 Marley dan toch niet helemaal dood? Nou nee, het is een uh, band uit Amsterdam. Ooit hebben ze meegedaan aan uh, de Rob Hach daar wordt. en ze prachtige eh, reggae jegge. reggae reggae Eet de band. En uh, dit is van uh, een single. Een uitgebreide single. Want die kent dus twee uh, nummers. Getaway en En Dit was Getaway. Het tweede uur van uh, deze alternative FM is uh, begonnen. Waarmee we straks uh, ook weer een telefonisch gesprek gaan voeren. Maar dit keer met Erik de Vries. Het is ook al een lange tijd uh, geleden dat we Erik hier uh, in uh, de, de uitzending hebben gehad. Volgens mij is hij zelfs ook nog live een keer uh, geweest hier bij ons. En volgens mij zelfs ook hier in deze ruimte. Dus dat, uh, dat is dan uh, al een hele tijd terug. Ik denk een jaar of zeven, zes uh, terug. Dat, uh, dat uh, moet het wel zijn, denk ik. Uh, omdat hij ook een nieuwe single uh, in de heeft. En daar gaan we straks over praten. Maar we hebben natuurlijk ook uh, nog meer uh, dingen. Zoals bijvoorbeeld Roos Meijer. Die hadden we vorige week. En uh, dat ging over deze single. En dat nummer dat heet To Be Free. No Daarvoor hoorde je Bakjuice. En getaway. Of heb ik nou uh, gewoon uh, twee uh, nummers uh, waar ik uh, vrolijk uh, tussendoor uh, liep uh, te kakelen? Ik moet je eerlijkheid zal zeggen dat ik gewoon even, even het uh, spoor bijstje ben. Maar dat uh, kan gebeuren. Uh, ja, ik heb hem uh, één om één heb ik hem uh, afbekond. Uh, dat zijn streken die we kennen van discjockeys en DJ's presentatoren, hoe je het maar noemen wilt. Die dat in de jaren zeventig, dat was een beetje om en om. En tegenwoordig moet je eigenlijk twee om twee draaien. Dus dat heb ik niet helemaal gedaan. Maar goed, dat gaan we dan nu wel even herstellen. Geef mij weer de gelegenheid om in ieder geval weer te vertellen over die single die, die ik nu ga draaien. Want die staat al een tijdje op het speellijstje, maar daar is alle reden toe... Want het is één van de sterkste songs van 2021. En dat is deze van Jacob Die Edward. En het nummer dat heet Sincerely Jacob. Carpet fibers, blood stains And the bathroom walls Will serve you well As reminders Mind time Posters and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self-destructive tendencies. even dit uh, afkondigen. Want uh, ik heb uh, nog even plaats voor een uh, item wat uh, afgelopen weekend heeft uh, plaatsgevonden in Haarlem. Uh, overigens was dit uh, Jacob de Edward met uh, Sincerely Jacob. Het afgelopen weekend was het het uh, weekend van de Koperen Kool en dan streep Rona. Oftewel uh, straatmuzikanten die bij gebrek aan ruimte om ergens te kunnen spelen... Uh, dan maar de straat uh, gebruiken. Initiatief van Louis Eerselt. en met name Menno Timmerman. Want dat zijn uh, degenen die dat hebben bedacht. En uh, ik, zaterdag uh, was ik daar, maar ook zondag. Dus zaterdag uh, had alles uh, te maken... Met, uh, met een paar mensen die daar ook uh, hun optreden uh, hebben gedaan. Zoals Dan German, Noah Jazz en Paul Bond. Uh, en met die laatste twee, daar had ik dus ook nog even een gesprek mee. Terugblikken op een dag koperend corona. Ik ga eerst even praten met Noah Jazz. Noah. Ja. Wat, uh, wat vind je ervan uh, dat je dan zo op straat staat te spelen? Ja, fucking leuk. Dat, ja? Uh, thanks. Terwijl je nu een biertje aangeraakt uh, ja, krijgt, maar het is uh, wel van hard uh, werken natuurlijk. Ja, dat nee, is echt fijn. Dat is uh, een hele andere ervaring dan uh, op een podium spelen of zo, omdat je gewoon. Uh, wat is er anders aan? Ja, je, je hebt zeg maar geen publiek en je moet het publiek zelf soort van verzamelen. Dus je merkt ook gewoon welke nummers werken en welke niet werken. Want het publiek die loopt gewoon weg als ze het niet leuk vinden. En het publiek blijft staan als ze het wel leuk vinden. Zeg maar. ja. Dus dat is, uh, ik weet een soort van uh, goede filter ofzo voor je eigen muziek. Ja, lukte dat een beetje? Ja, yeah, wat gaat fucking nooit? Nice. Ja, echt moeilijk veel mensen die gewoon bleven staan. Sowieso 20, 30 of zo per keer. Die gewoon echt de hele stad luisteren en ik dacht van holy shit, what the fuck? <laughs> dat had ik gewoon echt niet verwacht. Want ik heb ook echt lang niet opgetreden. Dus dat was echt een uh, ja, fucking goede. Ontvangst weer om weer de optredens te gaan doen en zo. Ja, want, want dat, uh, dat is in deze tijd wel nodig, denk ik. Ja, 100% oh, fuck al deze shot. <laughs> Gewoon muziek. <laughs> dan ga ik even naar de buurman, dat is Paul Bond. Uh, Paul, want uh, voor jou is het natuurlijk ook een aparte ervaring om op straat uh, te staan spelen. Zeker, ja. Dit gebeurt niet vaak dat je op straat staat. Uh, wat, is, wat is daar zo bijzonder aan om op een straat uh, te spelen? Nou, wat Noah net al zegt, dat sommige mensen lopen langs, sommige blijven staan. En uh, als je boeit, dan vinden, dan vinden ze het leuk. En als ze denken van het is achtergrondmuziek, dan lopen ze allemaal door. Ja. Maar uh, het, het kan zo ook. Uh, het vonkje kan er inderdaad overslaan. Want ik zag een paar keer dat toch mensen uh, ja? iets, iets deden. Ik om. zag toch opeens een <laughs> veel Collins langs lopen en Paul McCartney ook oh, even kort ja, in ja. publiek. Dat is toch leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja. Maar, maar hoe, ja, je hebt daar zo'n koffer liggen en toch uh, gooi je... Maar, maar dat is, dan heb ik toch een beetje het idee, ja. ja. Dat past toch niet iemand die, die inmiddels nu zijn, zijn sporen al een beetje raamschoots in de muziek heeft, uh, heeft gevonden? Ja, dat is anders. Het is gewoon op straat en mensen, als ze het mooi vinden, gooien ze iets in de koffer, dat is te gek. En ze horen natuurlijk maar heel, heel kort iets. Dus normaal, als ze 16 liedjes horen, moeten ze natuurlijk betalen, de volle map. Maar als ze maar een half liedje horen, dan is het 2 euro ook goed. Ja. En dat is de reden waarom je het dan op zo'n dag als deze afsluit? Nou, je doet het omdat je gewoon heel graag wil spelen. En omdat het hier wordt georganiseerd door Menno Timmerman, die je heel goed kent. En dat is gewoon heel leuk. Nou, nou ja, goed. Maar eerlijk gezegd uh, kun je ook niet wachten totdat het gewoon weer in een zaal of wat dan ook. Hetzelfde geldt, denk ik, voor ja, Noem ja. ook. Ja, uiteraard. Ja, ja, we willen allemaal gewoon weer uh, knallen in de theaters en podia. Goed, dank jullie wel. Dank je, ja. Heel erg bedankt. Yesterday, when you told me that our lives would change, you were talking slowly in your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 die Ik heb uh, geen schijn van kans om uh, gewoon een primeur uh, te draaien van een, gewoon een, uh, nou, een redelijke grote maatschappij. Excelsior. Maar het uh, uh, was toch uh, gewoon gelukt. Uh, en dit komt bij Excelsior vandaan. Loop heet de damesband. En uh, als je goed uh, opgelet had. Deze dames uh, zijn een beetje de voortzetting van Dakota. Uh, want uh, Lisa Brammer is er op een gegeven moment mee opgehouden. Toen hebben ze weer een nieuwe uh, dame. Die de teksten en uh, de songs voor haar rekening uh, heeft uh, genomen. Uh, benaderd. En uh, ja, toen hebben ze ook maar gelijk de naam uh, omgegooid. Loop heet uh, de band nu. En dit was de eerste single. Uh, en het is de bedoeling dat er nog veel meer gaat uh, verschijnen... van deze uh, vier dames. Uh, Leave Me There heet hij. En daarvoor hoorde je Paul Bond met Sunset Blues. Een beetje in het uh, verlengde van uh, Paul. Paul Bond... Uh, is iemand die ik in het uh, grijze verleden ook uh, hier... ...heb uh, meegemaakt in de studio... ...maar ook, kan ik me nog herinneren... ...en dat is uh, nog iets uh, langer uh, terug... ...ergens rond uh, 2012, 2013 zo'n beetje... ...in, uh, ja, wat was dat ook weer, Erik? Uh, goedenavond. Hai, Jaap. Hi. Dat, was, dat was de Cargador in Utrecht. Oh ja, in Utrecht, ja, ja klopt. Ja, want daar deed jij, daar deed jij ook wel eens... Uh, ...organiseerde jij ook nog wel eens... ...songwritersavonden, kan ik me herinneren. Ja, dat, uh, dat klopt... Uh... Die Songwriter Nights, die ben ik ooit begonnen in uh, Nijmegen. Ja. En toen ben ik verhuisd naar, uh, naar Utrecht. En toen ben ik dat in Nijmegen blijven doen. Maar uh, Utrecht kwam erbij. Ja. In, uh, in een van de kelders aan de Amelgracht. Ja, ja daar dat, dat was het karge door. Ik weet het, uh, ja. ik weet het weer. Uh, maar goed, jij zelf maakt ook muziek. Uh, want uh, ik, ik weet dat we toen. Uh, dat was een, uh, ik denk ook een jaar of vijf, zes uh, terug. Uh, dat we hier uh, in de studio hebben gehad. Uh, voor een uh, voor een live uh, sessie, dat kan ik me nog herinneren. Maar dat is, uh, ja, dat is, al, dat is ook een uh, tijdje terug. Maar ineens, uh, ja, zei je van de week, ik heb weer uh, nieuw materiaal. Ja, dan uh, steek ik mijn vinger wel op, natuurlijk. <laughs> ja, dat klopt joh. Ja, ja ik heb de, de, de lockdown gebruikt om een nieuwe plaat op te nemen. Mm -hmm. En uh, want we konden met uh, bands niet, uh, niet spelen. En ik zat met Hidden Agenda Deluxe hebben we drie platen opgenomen en uh, mm -hmm. Ik was met uh, Matthew Sudden Comfort uh, op tour. We hebben twee platen uitgebracht. Ja. En de laatste tour die, die viel natuurlijk helemaal in het water. Begin 2020, ja. Ja, kwam, uh, kwam ons uh, album uit. Ja. En er zou een tour uh, aan vastzitten uh, enzovoort. Maar alles uh, de hele wereld ging in lockdown. En, en toen heb je maar besloten om dan maar even daarmee te wachten, begrijp ik, uit uh, je hele verhaal. Nee, toen dacht ik van... Uh, dat was een uh, album met uh, Matthewson Comfort. En, uh, oh, dus dat... Ja, oh, toen, ja. toen kreeg ik ineens tijd voor mezelf weer. Ja, uh, uh, daar. ja uh, maar uh, ja, die band, dat is, dat is dan uh, misschien even een kleine streep door de rekening uh, geweest. Of valt dat dan wel mee? Nou, dat is voor iedereen een, een streep door de rekening. Voor elke muzikant is het... Uh, is het een behoorlijk zware tijd geweest, denk ik. Ja, hoe heb jij je ja. er eigenlijk doorheen geslagen? Want ja, ik kan, ja, jij hebt wel eens van die songwrijdersavonden georganiseerd. Maar ja, dat is, daar is natuurlijk geen begin aan... als iedereen gewoon thuis moet blijven... en zorgen dat hij een ander niet besmet. Want dat was een beetje het adagium... de afgelopen anderhalf jaar zo'n beetje. Ja, precies. Ja, nee. In het begin ging ik net als iedereen een beetje online... Uh, filmpjes maken. En ik denk dat ik vier filmpjes gemaakt heb. En toen was ik dat ook zat. Ja. <laughs> dus uh, uiteindelijk ben ik gewoon de studio ingedoken. En uh, heb ik met uh, Janos Kolen een, uh, een zeer begenadigd uh, producer, maar nog een zeer begenadigder uh, muzikant mm -hmm. uh, de, de nieuwe plaat gemaakt. Ja, uh, dat, dat album dat heet Song and Dance Man. Ja. Ja. Um. De bedoeling is dat hij uh, binnen uh, afzienbare tijd ook uh, gaat verschijnen, neem ik aan. Ja, ik, uh, ik heb een uh, Duitse platenmaatschappij uh, uh, gevonden. En uh, we hebben 4 november is de, is de release. Ja, dat is al vrij snel eigenlijk, want uh, we zitten nu uh, 23 september. Dat is uh, over een week of zes denk ik zo'n beetje. Ja, zo, of zoiets ja. ja. ja. Dus dat schiet al op. Ja, zeggen we, we zitten nu in september en uh, ja, de herfst is net begonnen. Maar dan uh, gaan we al wel echt op uh, schieten. Want dan zijn de dagen volgens mij helemaal korter in, in dat opzicht. Uh, is dat ook een beetje de sfeer van dat album? Als we het dan toch over dat album hebben? Een beetje... Uh... Um, nou, het is een, een bijna akoestisch uh, album. Hmm? Ik... Uh, um... Ik dacht, uh, we gaan het eens even over een andere boeg gooien... en ook uh, gezien uh, het feit van hoeveel mensen mag je in de studio bij elkaar uh, zetten. Ja. We hebben bijna alles live uh, opgenomen en er staan geen drums op het, uh, op het album. Het is eigenlijk een uh, Americana-album wat bijna naar de bluegrass uh, uh, neigt... maar dan in bezetting, want er komen veel violen en uh, mandolines en bagno's uh, in voor... Mm -hmm. En uh, geen drums zoals gezegd, contrabas. Met uh, Lucas Beukers op, uh, op contrabas. Mm -hmm. En uh, Joost van Es doet uh, viool. En uh, ja, en het is toch een beetje singer-songwriter. Uh... Dus niet echt uh, strictly bluegrass. Ja, ja. maar uh, ja, ik heb uh, even de single uh, vanmiddag afgeluisterd. Uh, en wat je zegt, Americana, dat haalde ik uh, er toch wel duidelijk uit uh, in, in ja, dat opzicht. Precies. Ja, uh, ja nou, dat is mooi. Ja, wat, wat, wat heb jij daarmee met, uh, met Americana? Of in ieder geval dat, dat soort uh, muziek waar de drums uh, in, in, in dat opzicht een uh, veel minder prominente rol uh, spelen? Uh, ja, dat is voor mij voor het eerst om dat ik een, uh, een album zonder drums uh, heb opgenomen. Was dat een uitdaging uh, ook? Uh, ja, is op zich best een uitdaging, ja. Ja, ja want mijn andere uh, platen, daar staan uh, uh, geweldige drummers op. Mm -hmm. <laughs> ja, die kon, ik nou niet, die kon ik er nou niet bij hebben. Nee. En, uh, en het viel zo uit en uh, er zit voldoende vaart in het, uh, in het uh, album. en. Uh, en zo kan het ook. Ja. Nou ja, het uh, is natuurlijk een, een manier van, uh, van muziek maken. Maar ja, uh, uh, ja. ja maar ik heb je toch altijd. Want ik ken een beetje je werk. Uh, je zat toch een beetje ook. ze af en toe ook tegen country aan een beetje. Dat, dat had ja. ik ook een beetje. Uh, dat, dat uh, idee. Uh, maar dat ligt een beetje in elkaars verlengde, dit, dit verhaal. Ja, dat klopt. Helemaal. Ja. Ja. Uh, dus vandaar ook de vraag van. Wat heb je ermee? Is, het, uh, is dat uh, toch uh, eigenlijk een beetje uh, ja, altijd zo geweest? Ja, nou het zit een beetje ook in de, in de traditie van, uh, van wat ze hebben in uh, Americana met uh, grote verhalenvertellers. Ja. En uh, ik, ik hoef maar Townsend uh, te noemen of ja, ja. Uh, Guy, Guy Clark, ja. wat een uh, grote favoriet van me is. En de, de manier om uh, een verhaaltje te vertellen binnen drie, vier minuten in een, uh, in een liedje... En uh, die, die uh, spreekt me erg aan. Ja, ja uh, is het ook uh, ja, verhalen vertellen? Uh, want uh, ja, dat, daar zijn die avonden die, die waarvan ik er dus eentje bij uh, gewoond heb, dat, dat ja. is het eigenlijk ook, hè? Ja, dat is het ook gewoon uh, voor, uh, voor publiek, uh, met, uh, met luisterend publiek, daar ja. gaat het eigenlijk om. Ja. Uh, we zijn later ook nog een initiatief begonnen, dat heet uh, luisterpodia.nl. Ja. En met een aantal uh, zalen in, uh, in het land waar inderdaad singer-songwriters gewoon uh, kunnen uh, vertolken uh, zonder dat het publiek er doorheen uh, wou ja, <laughs> want dat is. Ja, ja want dat. Ik heb het wel eens een keer meegemaakt in Bitterzoet. Ja, ja, het is een beetje te sociaal aan het worden hoorde En ik die gasten wil met een podium. Eh, van uh, willen we daar een beetje mee staken? Maar ja, <laughs> ja. Het, het, het schijnt iets Nederlands te zijn. Dan nou, ga ik wel even lekker een beetje aanwoorden met een uh, man, Maar dat, volgens ja, mij is ja. dat niet helemaal de bedoeling als je uh, staat op te treden, denk ik. Nee, niet altijd. Het is natuurlijk leuk als je als je, je verhaal kan, uh, kan doen... en mensen kan meenemen in dat verhaal. En uh, ja, dat is ook wel een kunst op, uh, op zich natuurlijk. Ja, ja. ja. ja maar dan, dan, dan is het ook uh, als je gewoon op een kruk uh, zit en je vertelt het verhaal... dan heb je denk ik ook meteen uh, denk ik de aandacht van de mensen die daar zitten. Want dat zijn meestal de liefhebbers die, uh, die daar zitten. Ja, ja, dat is, dat is het mooie eraan. Ja, ja. even over die single, uh, Little White Lies, want ja, ja uh, die moet natuurlijk uh, inhoudelijk ook even besproken worden, want uh, waar komt dit uh, vandaan? Nou, dat komt eigenlijk uh, dat je, het, het heeft een beetje te maken met schone schijn en dat iedereen zich uh, af en toe een beetje beter voordoet dan dat hij werkelijk is. Ja. Uh, Zowel een beetje uh, in deze tijd eigenlijk ook, hè? Van, uh, met, de, met sociale media en noem maar op. Uh, je een beetje nou, vo voordoen, uh, beter voordoen dan, uh, dan het uh, misschien een beetje is eigenlijk. Dat, zou, ja, dat is een hele goede van jou. Dat, uh, op sociale media zie je dat bij uitstek. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, kijk, uh, ik weet dat een uh, collega van jou, Colin Hoeven... die heeft er uh, een uh, nummer over geschreven. Dictit heette dat. En uh, ja, toch... Uh, ik was afgelopen weekend bij Koperen Corona. Dat was dat, dat straat, uh, ja, muzikanten die gewoon op straat uh, spelen dan. Uh, oh, ja. ja uh, Jorik van Noorden en Paul Bont uh, zijn um, toch wel uh, muzikanten van het kaliber die, die uh, een een podium op een podium aantreft. Maar nu, ja. dit keer waren ze op straat. Maar als je dan op een gegeven moment kijkt... je ziet uh, iedereen uh, met, uh, met die neus uh, zowat uh, op dat scherm uh, zitten kijken. Dus, uh, dus ja... Uh, Apart, hè? Ja, vind ik wel. En, en, en, en dat, nou ja, goed, dan kom je ook weer op het verhaal Schone Schijn. Ja. Want uh, hebben we daar een beetje last van in deze tijd, vind je? Ik, uh, dat denk ik wel. Ja? Ja, ja dat denk ik wel. Maar uh, het is ook van alle tijden, denk ik, hoor. Mm -hmm. en, uh, en ik neem mezelf ook een beetje op de hak met, uh, met dat nummer. Want het oh. gaat ook over, uh, over songwriters. Ja. En ja, sommige, sommige mensen zijn natuurlijk... Uh, je moet niet altijd te dicht bij je helden uh, komen. Want uh, uh, Bruce Springsteen bijvoorbeeld... Ja. Die schrijft natuurlijk altijd over uh, hoeveel... Uh, hoe, uh, dat hij in de fa fabriek heeft gewerkt of ja. zo. Ja, ja. Maar hij heeft nog nooit een dag gewerkt in zijn hele leven. <laughs> En mensen denken dat wel dan. Laat, laat Pedro Kroes dat er maar niet horen, uh, van de Kroes. Die, uh, die is een enorme liefhebber van, uh, van ja, Bruce Springsteen. Ik, <laughs> dus ik ook geen fout woord over Bruce Nee, nee oké, okay, maar goed. Hij gebruikt dat zelf ook wel eens als een, uh, ja. als een uh, verhaal. Weet je. Ja, maar over, over het verhaal Helden, daar kan ik wel een beetje over meepraten. Want ik uh, bedoel, ik uh, doe op dinsdagochtend uh, samen met iemand het uh, programma. En die zegt ook tegen, tegen ons uh, van... Helden, daar moet je uh, proberen zoveel mogelijk een beetje vanuit de buurt te uh, blijven. Dus, uh, want als je dat uh, gaat doen uh, in, in het voetspoor van je helden, dan, uh, dan wordt het, uh, ja, dan kan het uh, alleen maar fout aflopen. Heb ik het een uh, beetje het idee? Ja, het kan soms een, een beetje tegenvallen. <laughs> ja, we zullen we maar gaan draaien uh, van uh, het, uh, ja, het, album wat nog moet gaan komen. Song and Dance Man". Hier is "Little White Lies" van Eric De Vries. One, two, one. Tomb. I've got a truckload of curses that I keep driving. of grudges constantly Dat was deze dame. Lotte Mulder is degene die achter Charlotte huist. En vorige week heeft ze deze weggegeven aan ons. Cosmic Connections. Want die is... Een dag daarna is die uitgebracht. En bovendien bij de collega's van 3 voor 12 Noord-Holland... is het een en ander na te lezen over deze single. En vanavond kan ik je vertellen... of vannacht rond een uur of twaalf komt er weer iets voorbij. En dat is de nieuwe release dus van Ronan Rode die we dus in het eerste uur hier in de uitzending hadden over haar nieuwe single. Als we het dan toch een beetje over nieuw materiaal hebben... Um, Kafka die, uh, is ook bezig om uh, nieuw materiaal uit te gaan brengen. En dat, uh, dat zal volgende maand uh, de beslag uh, gaan krijgen. En uh, ook daar komt een album uit, een debuutalbum. Die gaan ze uh, mede presen ja, uh, presenteren of uh, laten ze horen in het patronaat. Dat gebeurt in oktober. En uh, dat, dat uh, ik weet niet uh, precies... maar ik uh, denk dat dat zo rond de 18 en de 19 oktober zo'n beetje is... Uh, dat ze die uh, gaan presenteren. En daar staan ook bijvoorbeeld deze op. En dat is Out of Tune. de Waterland Popprijs. Samen met onder meer uh, uh, Roy de Smet en met Jacob D. Edward. Want uh, die maken ook deel uit uh, van die serie. En ik weet niet precies of die helemaal geëindigd is. Maar misschien zit uh, collega Roy de Smet uh, toevallig mee te luisteren. Vind ik, en dan uh, weet hij het meteen. Uh, Kafka met Out of Tune hoor je ervoor. Uh, we gaan een beetje op naar het uh, nieuws van 9 uur. En daar hebben we dan Harlem Lake tas bij ons in de achtertuin want het is de halen we meer want daar komt deze band vandaan. blues band en dat is goed te horen met hun laatste the river see me dancing in the water i ain't waiting for another turn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 teach you if you're not. blues. Uh, wat is het eigenlijk? Uh, het is iets wat daar... Uh, het is eigenlijk meer blues. Harlem Lake met de uh, River. Uh, hierachter zit uh, zo'n mooi programma. Dat heet Nashville. Dat, uh, dat krijgen we dan uh, als we ons daarvoor opgeven. En deze dame heet Astrid van der Kaai. Die, uh, die doet dat uh, op de donderdagavond. Als ik uh, klaar ben, dan uh, zit ik hier nog even wat te prutsen. Uh, wat dingetjes uh, uh, op een stickje te zetten. En uh, dan heb ik nog eventjes een klein uh, deeltje wat... Achter mij zitten uh, hoor ik dan ook. En daar past dit uh, helemaal in. Uh, vandaag kwam ook nog iets binnen. En die single die is denk ik ook al denk ik, een week uit. We hebben ze wel eens gedraaid. Maar ze zijn al uh, een beetje de lokale omroep wel een beetje ontstegen. Want ze zijn al op de landelijke zenders al min of meer uh, te horen. En het zal me niks verbazen als vriend en collega Willem de Waarter wat mee gaat doen de aanstaande zaterdag. Want we hebben het over. De nieuwe single van Lucky Blue. It out. I'm walking on that seat and screaming out loud. My life will.